We met het NWS-journaal. Pluimvee... De vakbond pluimveehouders verwacht dat er morgen alweer vrije uitloop-eieren te koop zijn bij de boer. Bij de supermarkten liggen ze na verwachting uiterlijk maandag in de schappen. Sommige pluimveeboeren hebben tienduizenden euro schade geleden, doordat de vrije uitloopkippen binnen moesten blijven en hun eieren daardoor minder opbrachten. 20 tot 25 bewoners van beschadigde appartementen in Veendam kunnen vannacht niet thuis slapen... omdat er vanochtend een gasexplosie was in hun appartementencomplex. Inspecteurs moeten nog controleren of de woningen stabiel genoeg zijn om terug te keren. Gedupeerde bewoners blijven bij vrienden, familie of in een hotel. Bij de explosie kwam een man om het leven, de 37-jarige bewoner van het appartement waar de ontploffing was. Mogelijk heeft hij bewust de gaskraan opengezet. De Franse inlichtingendiensten komen snel met bewijs dat het Syrische leger verantwoordelijk is voor de aanval met chemische wapens begin deze maand. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken is het een kwestie van dagen voor het bewijs er is. De Syrische regering ontkent verantwoordelijk te zijn. Bij de luchtaanval in de Syrische provincie Idlib kwamen ruim 80 mensen om, onder wie zeker 30 kinderen. Honderden mensen raakten gewond. Iemand die bijvoorbeeld een mobiele telefoon de gevangenis binnensmokkelt... moet een celstraf krijgen van maximaal zes maanden. Staatssecretaris Dijkhoff wil met dit wetsvoorstel voorkomen... dat criminele activiteiten in de cel voortgezet kunnen worden. Nu kan een bezoeker die een mobieltje binnensmokkelt... meestal alleen een toegangsverbod krijgen. Criminelen vinden steeds nieuwe manieren om spullen de gevangenis in te smokkelen. Zo worden er mini-telefoons in tennisballen over de gevangenismuur gegooid. Het weer nog, vanavond en vannacht is het vrij helder. Vannacht gaat het ook een paar graden vriezen. Morgen overdag droog en af en toe zon, bij zo'n 12 graden. Vrijdag iets zachter, maar wel weer zovelliger. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan nog een paar files, onder meer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Eembrugge drie kilometer. Op de A12 in de richting Den Haag tussen Bunnik en de Meer zes kilometer na ongeluk. Wel zijn de rijstroken ook weer vrij. En op de A27 van Utrecht naar Breda bij Lexmond twee en verderop drie kilometer bij Werkendam. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Beachmasters. Welkom terug, twee duurere ZFM Beachmasters. Let's go. Woensdag 19 april. No now, en dit is Calvin Harris. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Here and now. It's not about what... Done, it's done about what you do It's all about where you go no matter where you be Let's go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, It's go, go, go, let's go, Van let's go worden hier op ZFM. Uh, en hebben we hebben nog wat leesplaats staan natuurlijk dan, hè. En dat, eh... Uh... Zomer of winter, altijd weer ZFM. Festival, mix, 2017, IBM, best of. Dit is de ZFM Beastmasters Mix Marathon. Elke woensdag 20 minuten lang de beste mix, de beste hits in één plaats. ZFM te volgen via de TV ZIGO kanaal 40, Analoog kanaal 45, 106.9 mag ook. En wil je nou gelijk zien wat we hier doen? Kijk dan gelijk even via www.cfm-life.nl Of hebben we weer wat nieuws DB Plus Radio. Dit is CFM Beachmasters, best of EDM 2017. Are you ready? 4-5 en N. Let's go! Beautiful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 So we'll be doing something for you. Dit was toch weer voor deze week, de Festival Mix 2017. EDM, of course. We gaan snel verder gewoon. Met Baby Rasha, denk ik, toch? Zomer of winter, altijd weer ZFM. Volgende week weer een andere mix. Die week erop weer. We gaan snel verder met Baby Rasha. I got you, hoor je hier op ZFM Beachmasters. It's Altijd weer, ZFM. This is shout-out to my ex. I he in love with some other chick. Yeah, yeah, dat hurt me, in Forget that, but I'm overwin. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did. is the quits.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 gaan snel verder met Boef Habiba Nummer 3 in de top 40 De hoogste notering is ook nummer 3 en staat er vier weken in Met het meeste streams op Spotify is dit het beste nummer van Nederland Dit is Boef met Habiba ah, Je bent vies maar ik doe gemene In de club kom je moeder tegen En ik wil snel weg want we moeten wegen En je klant is geholpen, je moet vroeger wezen Ik was alles kwijt maar mijn vloed is renig. Voor mijn zondes af en toe gebeden. Ik ga uitdeden voor een goede prijs. Ik ben een uitgever, ze boeken mij van alarm voorzien aan de achterkant. Dus ze komen via vorm aan mijn dagje dan. Voor die gold die is dat Ik brak als man. Ik was op en zijn dat nachten lang. Hier zijn de nachten lang en de dagen kort.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 Eerst op een slag en in een stuur of een box Kan alles kwijt, breng het puur of met box Breng het duur naar de shop, in mijn buurt vind je kopje, ja ze vinden jou yo. Wel cashbroer, broer, investeer in goud En er wordt veel gesjouwd, soms gaat dingen fout Hoef je verklaring niet te zien, reken blind op jou Flesje maar één keer, nooit dat ik je weer vertrouw Je snapt het niet, dus ik leer het jou En je bent niet aan, wat forceer je nou Die filepleinshirt die is tering houdt Baya biba Waarom stress je mij als zin? Ik ben op straat, ik ben met die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 Ik ben 9,04. Yo. Die zijn. Yo. Hey. Wat zijn de levels vandaag? Ik pak het even vandaag. Hey. Snelle jongens zijn even te laat. laat. Pak een stek als ze slecht met me gaan. Wat zijn de levels vandaag? Hey. Want dit heb ik net wel gezien. Ja. Maar ik heb wel lekker verdiend. Hey. Was ik rijk, maar dat heb ik niet. Hey. Wat zijn de levels vandaag? Hey. Top 10 dat is onbetwist. White boy die niet 100 is, ik zocht naar niks, maar hoor alleen maar dom gespit. Welke zaak dat is onselect. Als je hoop niet gevonden is, gooi je bij voor die domme pist. Wat rappen, ik begon met niks. Dus nu kan ik lever verliezen. En je kan de rechter niet kiezen. Dus soms is het link als je gaat, maar dat snitjes op praten en de rest op verdienen. Anonieme tips, was nooit met die liebertjes. Griet de gaten is de Er is echt een me back en dat is niet voor niks. Ik kan dromen vroeger, maar nu droom ik niet. Rappers rappen raps en ik geloof ze niet. Dus ze motiveren om de grote te zien. Dan ga je tien keer harder voor de grote. Yeah. Wat de waarde is al naar de klote vriend heb die family, want anders loopt er niets Dat is een mooie jas, ik heb hem ook gezien Maar gaat die doek hoe liever aan mijn grote vriend Wat zijn de levels vandaag? Ik pak het even vandaag De jongens zijn even te laat Ik pak een als het slecht van me gaat Wat zijn de levels vandaag? Want dit heb ik net gezien Maar ik heb wel lekker verdiend Wat ik rijk, maar de rap doen niet Wat zijn de levels vandaag? Ik pak het even vandaag, de snelle jongens zijn even te laat. Ik pak een stek als ze slecht met me gaat Wat zijn de levels vandaag? Want dit heb ik net wel gezien. Maar ik heb wel lekker verdiend. Was ik rijk wat er hebt te niet hier zijn de levels vandaag hey. Want wie meet het nou echt? Hey. Er is al 1 over 6 Die tatas die eten nu mee met bestek Ze willen het vlees in hun bek Maar rennen niet mee onder de naar de stek Ik heb geen reet aan de rest Ze pakken de fruit en vergeten de best Mijn praten gaan even voor les bak en bakken, dat hebben geles Stroom als een kraan maar het hebben gelijk. Ik was aan het werken en zijn de levels vandaag Ik heb niet eens waar de resten voor vragen Ze bewaren het beste voor laatst Vanaf nu ben ik echt op mijn plaats De jongens die dekkelen na maar hier, hier ben ik de aanvoerder Ga het halen, kan het aanvoelen Mannen moeten naar die linkerpaan zoeken Of een baan zoeken Persident moet je niet naroepen Aan het winnen, kom de smaak proeven Aan het winnen, kom de smaakproeven. Wat zijn de levels vandaag? Ik pak het even vandaag Snelle jongens zijn even te laat Pak een stek als het slecht met me gaat Wat zijn de levels vandaag? Want dit heb ik net voor gezien Maar ik heb wel lekker verdiend Was ik rijk, maar de rap we niet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 new sounds in my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 On the light of But I hear sounds in my mind Brand new sounds in my mind. Martin. En las horas porí me arrebataste esa sonrisa mal atrapa Quiero tenerte siempre y no dejarte sola Esta historia no se acaba bebamos un poco más Esta noche tu te enamora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 De zesde of zevende aflevering van van Beachmasters. Jaargang nummer twee van woensdag 19 april. Volgende week woensdag zijn we er gewoon weer van zes tot acht. Ik bedank iedereen voor het luisteren en uh, tot volgende week. Mijn naam is Jonas Parson. Ik zie jullie volgende week.